Van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Precies twee maanden na de verkiezingen gaat het gepuzzel voor een nieuw kabinet weer verder. Informateur Mariette Hamer praat de komende twee dagen met alle 18 fractievoorzitters over hun plannen voor Nederland. Bijeenleider Sylvana Simons was net als eerst aan de beurt. Onze boodschap is in de afgelopen gesprekken niet anders geworden, hooguit krachtiger. Nou ja, dat we vooral moeten focussen op de problemen die we hebben op te lossen. Uh, meer dan op uh, de poppetjes. En als we daar uitkomen, dan kunnen we kijken wie dat, uh, wie dat goed kan uitvoeren. Morgenavond zitten de gesprekken erop. Nadat VVD-leider Mark Rutte als allerlaatste aan de beurt is. Dat betekent niet dat er meteen een nieuw kabinet komt. Dat wordt nog een heel gepuzzel. 60.000 mensen hebben een excuusbrief van de Belastingdienst gekregen. Daar staat in dat ze op een lijst met mogelijke fraudeurs stonden. In totaal zaten er 240.000 namen in het fraudesysteem van de fiscus. Een deel van hen kreeg ook echt het stempelfraudeur. Zij moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen, ook al hadden ze niks fout gedaan. 15.000 fietsers en voetgangers in Groningen moesten vanochtend een paar kilometer om. De brug waar ze normaal overheen gaan is nog niet weer open nadat er vrijdagnacht een schip tegenaan ramde. Rijkswaterstaat is druk bezig het brugdek weg te halen. Om dat veilig te kunnen doen zijn ook de twee aparte fiets- en wandelbruggen afgesloten. In ieder geval tot vanmiddag. En vanaf vandaag mogen Britten elkaar weer knuffelen. Doordat het goed gaat met vaccineren kan er verder versoepeld worden. En dus kunnen ze daar ook weer een biertje drinken in de kroeg. Daar is deze pub-eigenaar blij mee. Bibberen onder een parasolletje is er voorlopig niet meer bij. Hey ik ben erg erg blij. Ik zo mevrouw voor mijn klanten dat weekend just gone. Chucking down with rain, sitting outside. Nu at least they can come in, enjoy a pint. In the warm as well, because the weather's been cold. So, ja, very excited. Excited for the customers. Ook gaan de bioscopen en theaters weer open. En mogen Britten weer naar een paar landen op vakantie. Het weer, veel nattigheid, maar vanmiddag ook kans op wat zon. Het is vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 For the hold on the wall Cause people still need cash To buy their freedom Moving forward Walking back Everyone is falling We don't see them Stay away from a struggle Bad luck Money slipping right through the cracks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 <laughs> nee, dat, dat is niet zozeer een uh, vergunningenkwestie. Uh, die unit hebben wij aangevraagd bij uh, de, de landelijke GGD. Ja. Yeah. En uh, zo'n... Ja, het is een soort staarkaravan, hè. Die staat ergens uh, minimaal een dag en maximaal tien weken. Ja. Yeah. En wij hebben natuurlijk in z'n gekozen voor die maximale uh, periode van tien weken. En die is straks gewoon voorbij. ja. Yeah.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 Come on. En we hebben genoten van het uh, nummer Seals and, Summer Breeze van Seals and Croft. Uh, en het openingnummer overigens was All Your Ever Wanted uh, van Bone Man. En eigenlijk was dat misschien wel een, een betere introductie geweest voor het volgende onderwerp. Want we gaan het hebben over Pride at the Beach met de voorzitter van de jury. En goedemorgen. Goedemorgen René Zuiderveld, bekende fotograaf.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 Maar daarin zijn ook hele mooie foto's te maken. Dus jongens, kom gewoon, maak niet uit, maak foto's. En, en, maar... maak, van het, en maak van de fotowedstrijd gewoon een feest. Dat klinkt natuurlijk heel erg goed, want een standwoord houdt iedereen van een feestje, zoals je inmiddels bekend vindt. Ja, ja. <laughs>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 Genoten van heerlijke muziek, uh, we hebben eerst geluisterd naar Hurts van Emily Sandé en daarna de van Losers van Balthazar. Uh, ja, Losers, we gaan het nu hebben over de Formule 1. Er zijn natuurlijk altijd winnaars en verliezers, maar bij Formule 1 daar zijn er geen echte losers bij. Aan de telefoon hebben we, de, als het goed is, op mijn computer vastlopen, Robert van Overdijk. Of... Ja, helemaal goed. Goedemorgen.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 maar als je kijkt naar de dag van vandaag en dan een aantal maanden doorkijkt richting september, dan zijn wij wel heel positief gesnept. Ja, gelukkig. De GGD heeft al aangegeven dat ze voor 1 juli verwachten dat iedereen de eerste prik heeft gehad. Die hadden we ja. net in de uitzending, aan het begin van deze uitzending. Ja, en als de vaccinsleveranties zou door blijven gaan, dan zouden we natuurlijk in september iedereen ook de tweede prik gehad kunnen hebben, die hem wil.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 Het nee. zou ook doodzonde zijn. Inmiddels na 36 jaar, iedereen kijkt er naar uit. Er hebben 315.000 mensen een kaartje gekocht. Dus dat, dat, dat, daar wil niemand aan denken om dat te moeten doen. En dat betekent dus dat wij in de voorbereidingen doorgaan... alsof dat we gewoon met een vol huis gaan rijden.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 is er nog ruimte tijd om die beslissing te nemen. Dus een vast moment go no go moment hebben wij voor onszelf niet gepland. Oké, okay, nou, dat dus we, we, dat zijn fingers crossed. Iedereen duidt natuurlijk dat het mag doorgaan. Ja. Um, en dan uh, zijn het, ik heb ook gelezen dat er heel veel over duurzaamheid te doen is. Dit wordt de groenste wordt het echt de groenste Grand Prix uh, okay. ooit? Ja, kijk, uiteindelijk hebben wij ons dat ten doel gesteld. En een ja. belangrijk deel halen we daar uh, al in